Zes uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goedenavond. Straks in het NOS Radio 1 journaal. Er is spanning. Er is grote politieke spanning in de Eerste Kamer. Gaat over de huurdersheffing. En het tinkopslagbedrijf Otfiel krijgt een hoge boete. Nu eerst het NOS Journaal met Doran Meegels. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel... om koningin Maxima regentest te maken als koning Willem-Alexander overlijdt.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 dat de leden der Verenigde Vergadering zich van harte bij deze wens aansluiten. En premier Rutte sprak soortgelijke woorden. Er is politieke spanning rond PvdA-Eerste Kamerlid Duivenstein. die dreigt als enige van zijn fractie... tegen de verhuurdersheffing voor corporaties te stemmen. Achter de schermen wordt geprobeerd hem op andere gedachten te brengen... want als de heffing in de Eerste Kamer sneuvelt... kan het kabinet in politieke problemen komen. Over de heffing zijn afspraken gemaakt in het Woonakkoord... tussen de coalitie en D66, ChristenUnie en SGP. Binnenkort moet de Eerste Kamer erover stemmen. Senator Duivenstein vindt dat de opbrengst van de verhuurdersheffing... niet naar de schatkist moet gaan, maar in de sector moet blijven. Zoals het er nu naar uitziet, hangt de uitslag af van zijn stem.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 Iets zou kunnen doen als je in die functie was. Uh, ik vind dat slecht nieuws. Eén ding weet ik wel. Uh, vandaag is een stap achteruit. Het hoge beroep zal uiteindelijk een stap voorwaarts betekenen. Veel partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de gevolgen voor de werkgelegenheid in ons land. als Bulgaarse en Roemeense werknemers vrij mogen reizen en naar Nederland komen om te werken. SP-Kamerlid Ulembelt. Niemand weet hoeveel er hier naartoe komen. Er werken nu 3 miljoen uh, Bulgaren, Roemenië, in Spanje en Italië. Werkgelegenheid is daar heel beroerd, zoals iedereen weet. Ik ben bang dat er heel veel deze kant op komen. Ja, en dat kunnen wij niet aan. Dat kunnen we echt niet aan. De SP doet een beroep op minister Ascher om de eerste tijd het vergunningensysteem strikt te handhaven. De VVD staat ook niet te juichen, maar zegt dat er niet onderuit te komen valt.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 Het weer vanavond en vannacht mist. Bij opklaringen zakt de temperatuur onder nul. Morgen overdag trekken regen of motregen over. Dan wordt het zo'n 8 graden. Ook donderdag regen, veel wind en winterse buien. Edwin zo rustig avondspits. Ja, het is ieder geval niet drukker dan gebruikelijk. Toch 200 kilometer file in totaal. In het midden en zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Vooral in het zuiden van het land heeft zijn verkeer op veel plaatsen... zijn snelheid aangepast. Ondanks de mist is het een, dus inderdaad een normale spits. Op de A13 de Rotterdam richting Den Haag... voor Delft 8 kilometer file na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 6 kilometer aan aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Op de A28 Zwolle richting Hogeveen tussen Stapporst en de wijk 8 kilometer. Ook dat is de nasleep van een ongeluk. Godslastering is vanaf nu officieel niet meer strafbaar. De Eerste Kamer heeft dat vandaag besloten. Zo dadelijk een verslag van het debat. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Het is een jaar geleden dat scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen overleed. De samenleving vond dat er een einde moest komen aan het zinloze geweld. Dat moet stoppen in Nederland en dat kan alleen als we dat met z'n allen doen. Premier Rutte, we horen zo van een scheidsrechter hoe het inmiddels op de velden is. Maar eerst die politieke spanning rond het Partij van de Arbeid eerste Kamerlid, Adrie Duivenstein. Hij dreigt namelijk als enige PvdA... tegen de verhuurdersheffing voor corporaties te gaan stemmen. Achter de schermen wordt... druk geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen. Want als de verhuurdersheffing in de Eerste Kamer... sneuvelt, ja, dan heeft het kabinet... een groot probleem. Gaan we over praten... met Joost Vullings. Joost, elke stem... telt natuurlijk, maar wat is het belang van de stem... van Adrie Duivenstein? Nou, die is doorslaggevend. Als hij tegenstemt, uh, gaat het allemaal niet door. En over twee weken is die stemming... in de Eerste Kamer over de verhuurdersheffing... voor corporaties. in. Die moet gewoon heel veel geld opleveren. En er was altijd kritiek op, op die verhuurdersheffing... want ja, dat geld haal je weg bij woningbouwcorporaties en dan hoor je ook vaak bij de Partij van de Arbeid... dan kan dat geld niet geïnvesteerd worden in woningen. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, is, heeft dit jaar, aan het begin dit jaar... het kabinet een akkoord bereikt, het woonakkoord... met de partijen D66, ChristenUnie en de SGP. En toen was de zaak rond. De heffing ging omlaag van ruim 2 miljard euro... naar 1,7 miljard euro. Ook werden de huurstijgingen beperkt. Daarmee was er steun voor de plannen van het kabinet. Mm -hmm. Maar ja, de PvdA, Duivenstein, die vindt het allemaal niet voldoende. Dat hangt op zijn stem... Dus hij kan het uh, woonakkoord opblazen... en daarmee ook een groot gat in de begroting veroorzaken. Maar iedereen wist toch wel dat David bezwaren had? Want dat had hij eerder dit jaar niet onder stoel of bank gestoken. Ja, maar uiteindelijk heeft hij uh, toen heeft hij er wel mee ingestemd. Uh, maar ja, kijk, zijn bezwaren zijn, zijn blijven staan. De rest van de fractie inmiddels om, want die zeggen van... ja, die verhuurdersheffing, dat is wel pijnlijk voor de woningbouwsector... maar uiteindelijk is er ook een akkoord bereikt... tussen woonminister Blok en de woningbouwcorporaties. Dus die zijn er zelf mee akkoord, reden voor met het overgrote gedeelte van de Eerste Kamerfractie van de PvdA om te zeggen nou we gaan akkoord. Maar Adrie Duivenstein zegt nog steeds er wordt te veel geld uit de sector gehaald en we moeten voorkomen dat er nieuwe achterstandswijken ontstaan. Dus dat geld moet naar de woningbouw gaan. En met wie uh, gaat het kabinet op pad? Oftewel, wie denken ze dat Duivenstein nog kan overhalen? Nou ja, vice-premier Lodewijk Asscher, uh, toch niet tenminste minste is, met, die is op hem gezet uh, om hem uh, tja, toch op andere gedachten te brengen. De twee kennen elkaar goed uit de periode dat ze allebei wethouder waren. Asscher van Amsterdam en Duivenstein van Almere. Maar het heeft tot op heden niet geholpen, die pogingen. Vandaar dat er toch wel enige zorg is, want ja, uh, die idee begint te naderen. En heeft Dijverstein ook nog uh, wensen? Ik bedoel, want je kan met het een misschien wel instemmen als er ergens anders een versoepeling optreedt. Ja, hij lijkt wel uit te zijn op, op concessies van woonminister Blok. Uh, hij wil bijvoorbeeld ook dat mensen met een laag inkomen zelf een huis kunnen bouwen. Hij heeft in Almere heel veel mensen uh, uh, zelf huizen laten ontwerpen, laten bouwen. Maar is toch meestal voor mensen met een iets grotere portemonnee. En hij wil dat mensen bijvoorbeeld langzaamaan hun een huurhuis kunnen overnemen van de woningbouwcorporatie. En dat heeft dus het voordeel dat woningbouwcorporaties... Eh, ja, echt niet meer huur krijgen, maar het huis langzaamaan verkocht wordt. En dat geld wat ze dan binnenkrijgen... kunnen ze dan stoppen in de woningbouw. Eh, dat is wat hij wil, maar of ja of hij of dat krijgt... en of het uiteindelijk genoeg is, dat weet niemand. Is er nou een nerveuze stemming op het Binnenhof? Nou ja, kijk, eh, jij kent Adrie zijn ook al wat langer, Bert. Ja. Dat is natuurlijk een beetje een dwarsligger. Is ook een beetje een zuiger, om het zomaar te zeggen. Maar, zeggen de meeste mensen... uiteindelijk blijft hij wel binnen de lijntjes... Maar andere mensen kennen hem ook... en die zijn er deze keer toch niet helemaal gerust op. Want ja, een tegenstem betekent gelijk... een gat van 1,7 miljard euro voor het kabinet. Maar misschien nog wel belangrijker... een hele hoop zagrijn bij de woningakkoordpartners... D66, ChristenUnie en SGP. Uh, die hebben het kabinet geholpen bij de woningplannen uh, om die door te krijgen. En die zeggen, ja, dan komt de, uiteindelijk de revolutie van binnenuit. Dat trekken wij niet. En bovendien zijn dat de partners die ook het herfstakkoord mogelijk hebben gemaakt. Kortom, cruciale partners voor het kabinet. Nou, niet echt partijen om, om boos te maken. Het is misschien te vroeg om te denken aan een, de nacht van Adrie Duivenstein. Doorgaans schrikken mensen zich op het laatste moment in. Maar er zijn toch mensen in Den Haag die er niet helemaal gerust op zijn ja, kabinet wankelt. Die tekst hoeven we nog niet, maar het is wel spannend. Over twee weken wordt het vast een, een spannend avondje in de Eerste Kamer. Dankjewel, Joost. Joost Vullings was dat. Het is vandaag een jaar na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij stierf door complicaties nadat hij op het veld door jeugdige spelers was geschopt. Zaak zwingelt opnieuw een discussie aan over respect in het amateurvoetbal. Over, amateur, over omgangsvormen in het voetbal. Josephine Trehi staat al de hele middag op het voetbalveld. Josephine, uh, ja, het afgelopen jaar is er een heleboel gebeurd om de problemen aan te pakken. Is iedereen daar ook tevreden over? Ja, Hans Visser die is uh, coördinator hier van de scheidsrechters. En we hadden het er even over vorig jaar toen, um, jullie, uh, toen dit gebeurde. Toen we dit nieuws precies een jaar geleden hoorden. Toen zijn jullie ook bij elkaar gekomen. En uh, hebben jullie nagedacht over uh, wat dat voor jullie betekent. En hoe jullie hier op de club Waterwijk dat uh, gaan aanpakken. Nou, toen waren de meningen heel verschillend. Er waren, er waren een aantal mensen van, we moeten het veel strenger gaan maken. We moeten zorgen dat, uh, dat er geen ouders meer op de velden komen. We moeten zorgen dat, uh, dat de scheidsrechters en de scheidsrechters beschermd worden. Maar er waren ook menen, menen, mensen die de mening hadden van, uh, nou, we zien wel... en uh, we gaan gewoon zo door als, het, uh, als we bezig waren. Dit was een incident. En, uh, dus de meningen waren heel uit elkaar lopend. En uh, ja, in wezen is er toen eigenlijk heel weinig veranderd. Er is natuurlijk ook uh, na het incident is er een tijd niet gevoetbald. In ieder geval de week daarna is er sowieso niet gevoetbald. Toen is er nog een aantal wedstrijden niet gevoetbald door sneeuwval. En we hebben er dus heel lang over na kunnen denken. En hier bij Waterwijk uh, hebben we eigenlijk uh, de KNVB-regels wat aangescherpt. Wat uh, inhoudt dat er geen ouders op het uh, veld zijn tijdens de wedstrijden. Alleen uh, leiders, trainers, uh, grensrechters grensrechter zijn spelers op de velden. Ouders moeten achter de hekken blijven. En als het niet gebeurt? Uh, als, als ik het zie gebeuren dat er mensen op de velden komen, dan uh, pak ik die microfoon en dan over de omroepinstallatie uh, wordt word geroepen dat. Uh, Iedereen achter de hekken moet, behalve uh, het rijtje wat mensen wat ik net opnoemde. Ja, de trainer zei dat net ook tegen mij. Hè? Tegen, tegen de jongens zegt, uh, ik ben de papa op het veld... en uh, die ouders van jullie die moeten mijn mond houden. <kijkt> ik, uh, ik zeg uh, hoe jullie moeten spelen en daar blijft het ook ja. bij. De KNVB is ook uh, met nieuwe regels gekomen... want we kijken hier naar de trainingen van de D3. D3, hè, jongens? Ja. ja. Er zijn ook even wat spelers aan de kant gekomen tof dat jullie even hier eventjes een pauze komen nemen. Want de nieuwe regels van de KVB is onder andere dat um, er een gele kaart wordt gegeven als iemand zich misdraagt in het veld. En dan moeten ze even voor jullie leeftijd vijf minuten bijkoen. Heel even eerst aan de schrijf zeggen, wat vindt u van die regel? Uh, aan de ene kant een hele goede regel. Want op het moment dat, uh, dat er een gele kaart gegeven wordt, uh, wordt de speler onmiddellijk gestraft. En zijn team dus ook onmiddellijk gestraft. Aan de andere kant is het, vind ik het jammer dat er uh, geen registratie meer van gele kaarten plaatsvindt. Zodat de volgende wedstrijd, uh, de spe, dezelfde speler, weer iets kan doen waarvoor hij een uh, gele kaart zou krijgen. Krijgen jullie wel eens één, een, jongens? Uh, ja. Ja, ik heb er ook al een gekregen. Oké, okay, elke week? Ik heb er nog geen één. Oké, okay, en wat vind je ervan, van die maatregel? Uh, ik vind het, aan de ene kant vind ik het wel goed, want uh, als... Als spelers zich bijvoorbeeld iets ergst hebben gedaan bij een speler, vind ik wel dat ze eruit moeten gestuurd moeten worden. Kan je eventjes afkoelen? Ja. Als je daar zo moet je bij de... De koud. De koud. Moet je gaan afkoelen voor vijf minuten en dan geeft de scheidsrechter aan dat je erin moet komen. Ja. En jullie hadden wel nog over een incident wat jullie laatst hebben meegemaakt op het veld, hè? Ja. We waren tegen Sporting Almere en toen had ik een jongetje per ongeluk onderuit getrapt en toen werd ik eventjes voor vijf minuten eruit gehaald. Toen moest ik naar de dek houden toen ik een gele kaart had. We moeten bijna afsluiten, maar um, als u terugkijkt op afgelopen jaar, vindt u dan dat het verbeterd is op het veld als het gaat om respect, om incidenten? Uh, ik merk er weinig van. Ik, uh... Je ziet mensen af en toe, uh, als ze wat roepen tegen de grensrechter of de scheidsrechter... dat ze schrikken van uh, dat mag niet. En, maar, dan, uh, maar voor de rest uh, zie ik weinig verandering. Dat hoorde ik ook al van Boris. Bert, we moeten een beetje somber afsluiten hier. Ja, dat is wel jammer. Want uh, nou goed, een jaar na de dood van de grensrechter... dat het toch nog niet zo is geworden als we allemaal hadden gehoopt dat het zou worden. Dankjewel voor je zoektocht vandaag. Jozefine Josephine Trehi was dat. Edwin Gerritsen. 200 kilometer stond er en nu? Ja, er zijn nu 50 afgegaan, bent Kijk, 150 nog. Dat gaat lekker. Het gaat de goede kant op, alleen niet op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Daar staat voor Delft 9 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 5 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk en daar is de linker rijstrook dicht. Het is voor zover bekend de hoogste boete ooit voor een milieudelict. Denk op Ociel, moet 3 miljoen euro boete betalen voor nalatigheid op de terminal in Rotterdam. Daardoor konden tonnen benzine en butaan de lucht ingaan. En het leverde een gevaarlijke situatie op. Dat zijn de rechter vanmiddag. In potentie had zich een ramp kunnen voltrekken... op het bedrijfsterrein van OTR... met verstrekkende gevolgen voor mens en milieu. En dat dit niet is gebeurd... is slechts te danken aan het toeval. Henrik Willem Hofs heeft de zaak gevolgd. Henrik Willem, 3 miljoen, dat is behoorlijk wat. Betekent dit het einde voor Otviel als bedrijf hier in Nederland... of hebben ze dat in, in kas? Nee, het betekent niet het einde. OVIA heeft al heel wat stormen doorstaan. Het bedrijf is onderdeel van een grootse Noorse rederij... en heeft besloten uiteindelijk om alles op alles te zetten... om die terminal in Rotterdam, toch een belangrijke, een belangrijke locatie ook... om die weer op orde te krijgen qua veiligheid. Ja, toch is die miljoenenboete wel hard aangekomen hoor. Luister maar naar de huidige directeur Theo Olijven.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 in iets anders, in ons onderhoud en voor de rest ook in de nieuwe projecten. Maar zou die 3 miljoen euro boete ook het einde kunnen betekenen... van deze uh, onderneming hier in Rotterdam in ieder geval? Ik heb alle mandaat gekregen van onze aandeelhouders... voor de mensen en voor de middelen om deze terminal goed te krijgen. We gaan hierover nadenken en we gaan door. Ja, dat zei dus de directeur uh, Henrik Willem, Theo Olijven. Het Openbaar Ministerie, uh, tevreden waren die? Nou, wel een hele hoge boete dus. Maar iets anders wat ze hadden geëist. Een voorwaardelijke stillegging. Namelijk dat er bij een nieuwe overdreding het bedrijf zou worden stilgelegd voor een jaar. En dat met een proeftijd van vijf jaar. Daar ging de rechter niet in mee. Dat zou een grote stok achter de deur zijn. Niet alleen voor dat bedrijf, maar ook voor andere bedrijven. De rechtbank zat, zag dat niet zitten. Het bedrijf krijgt zijn zaken steeds beter op orde. Ook de controle door de inspectiediensten en de handhaving door de overheid zijn nu een stuk strakker geworden. En daarbij moet worden gezegd dat bedrijven in de haven... Of we ook wel een beetje bang waren voor dat tweede gedeelte van die eis. Want ja, dat zou dus ook wel investeerders kunnen afschrikken... als de rechter dus zomaar een bedrijf... wat uh, zeg maar nogmaals herhaaldelijk in overtreding gaat... Uh, stil zou kunnen leggen. Daar zou een afschrikwekkend van effect van uit uh, kunnen gaan. Afijn, de rechter ging daar dus niet in mee. zei dus dat er uh, hoop is op een goede toekomst voor Otfiel... En uh, daarmee was de kous af. Ja, dus uh, toch nog perspectief voor alle bedrijven in, uh, in Rotterdam. Maar is er uh, überhaupt wat geleerd van de manier waarop het bij Otfiel is gegaan? Ja, zeker wel. Naar chemiepak. Dat uh, heeft natuurlijk al behoorlijk zijn uh, werking gehad in de sector. Maar ook uh, hier wordt gesproken over het Otfiel effect. Bedrijven met gevaarlijke stoffen, die worden veel intensiever gecontroleerd. De bedrijven zelf nemen ook maatregelen, hebben opnieuw naar procedures gekeken, medewerkers extra trainingen gegeven. Wat dat betreft is die sector wel wakker geschud. Ja, en dat er wel, en dat is eigenlijk wel heel opvallend. Die grote ramp waar de rechter over sprak, ja, uit is gebleven. Dus ja, het heeft. Uh, meestal zie je dat bij een grote ramp. Een een grote ramp dat dat effect heeft. Hier heeft geen ramp plaatsgevonden, wel een bijna-ramp... maar die heeft minstens net zoveel effect gehad. Tof, veel effect. Dankjewel, Henrik Willem. Henrik Willem Hofs was dat. De Eerste en Tweede Kamer hebben vanmiddag... in een gezamenlijke vergadering in de Ridderzaal... koningin Maxima benoemd tot regent... Allemaal voor het geval koning Willem-Alexander overlijdt... voor de 18e verjaardag van Amalia. Ook benoemde de Staten-generaal prins Constantijn... tot regent mocht ook Maxima vroegtijdig overlijden. Verenigde vergadering werd voorgezeten door Ankie Broekers... de voorzitter van de Eerste Kamer. Ik heet u allen hartelijk welkom in de ridderzaal. Dan is tans aan de orde. De gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen... benoeming van een regent voor het geval van erfopvolging door de koning die niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Ik open de beraadslaging en geef het woord... aan de bijzondere gedelegeerde van de Staten van Aruba... mevrouw Lopez-Tromp. Mevrouw de voorzitter, het is voor mij een grote eer... in deze vergadering, in deze zaal, het woord te mogen voeren... namens de Staten van Aruba. De benoeming van Hare majesteit koningin Maxima als regent van het koninkrijk gedurende de periode dat de wettige nakomeling die krachtens erfopvolging koning is geworden, de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, kan rekenen op de steun van het Arubaanse parlement en van de bevolking van Aruba. Dan geef ik nu het woord aan de bijzondere gedelegeerde van de Staten van Sint Maarten, mevrouw Arendel. Ik deel u hierbij mede dat op 6 november jongsleden,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 Stemming over het Rijkswetsvoorstel. Zo te zien is dat niet het geval. Dan constateer ik dat de drie wetsvoorstellen... betreffende het regentschap en het ouderlijk gezag... minderjarige koning, door de Verenigde Vergadering... De staten generaal, zijn aanvaard. En dat zei de voorzitter van die Verenigde Vergadering, Ankie Broekers... Tegen de omstreden neuroloog Ernst Janssensteur is zes jaar celstraf geëist. Ook zou die snel vastgezet moeten worden. Volgens het Openbaar Ministerie is bewezen dat de oud-neuroloog... van het medisch spectrum Twente in Enschede... opzettelijk foute diagnoses heeft gesteld. Slachtoffers en hun familieleden die waren erbij in de rechtszaal. Verslaggever Roel Pauw peilde hun reacties. Ik heb nooit verwacht zes jaar. Waar had je zelf een berekening mee gehouden dan? Een voorwaardelijke straf en een verplicht hulpzoek in die richting. Voelt dit als gerechtigheid? Ja, hoog, oh, 100%. Echt, geweldig. Maar het is nog maar een strafeis, hè? Ja. Dat begrijp ik, maar... Uh, nou, laat er dan maar drie van overbleven, drie jaar. Dan uh, ben ik tevreden. En het idee is dat hij ook gelijk wordt opgepakt... aan het eind van de volgende ja, is, zitting. Wat vindt u daarvan? Ja, dat, vind ik, nou, dat vind ik heel mooi. Ja. Echt heel mooi. Moet gelijk gebeuren. Ja? Met één weg, weg ermee. Patiënten en familieleden praten over Janse Steur... alsof hij al veroordeeld is... De officier van justitie eiste zes jaar. Dat is minder dan de maximale straf die het OM had kunnen eisen. Uit psychologische rapporten blijkt namelijk dat Janssen Steur... een stevige narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Daardoor dacht hij dat hij onaantastbaar was. De feiten zelf acht het Openbaar Ministerie stuk voor stuk bewezen. Het voorbeeld van mevrouw Fial. Dat verdachte de diagnose MSA in Alzheimer niet heeft gesteld... op basis van klinische argumenten. Een medicatiebeleid bij mevrouw Vial heeft ingezet... met medicijnen die niet geïndiceerd waren. Dan wel door verdachten overvloedig werden voorgeschreven... en waaraan verdachten geen adequate controle... op de bijwerkingen en effecten van deze medicijnen uitvoerden. En gedurende de behandeling langere tijd... als een diagnose MSA is blijven vasthouden... terwijl het beloop als mede-uitslagen... van gevalideerde medische onderzoeken... tegen deze diagnose pleiten. Deze patiënten heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd... volgens het Openbaar Ministerie... door de bijwerkingen van de medicijnen die ze ten onderrechte voorgeschreven kreeg... en vanwege het gebrek aan toekomstperspectief... vanwege een ziekte die ze niet had. Janssen Stuur deed het allemaal met opzet, zegt het Openbaar Ministerie. Tenminste in de zin dat hij wist dat hij het welzijn van zijn patiënten op het spel zette. Een van de dochters van de overleden mevrouw Vial denkt te weten wat zijn motief was in de woorden van de officier van justitie... Ik denk dat Janssen-Steur patiënten om zich heen heeft willen verzamelen... om vooral zijn eigen ego te strelen. Hij was een heel vooranstaand neuroloog. Ik weet dat Janssen-Steur een auto-ongeluk heeft gehad en verslaafd is geraakt. Hij heeft hierna nog steeds zijn eigen wereld in stand willen houden. Naar mijn mening creëerde hij patiënten om aan te tonen wat hij nog steeds de gerenommeerde neuroloog was. Uitspraak in de zaak tegen Janssen Steur wordt in februari verwacht. Ik heb nog één bericht voor u. Het gaat over godslastering. Dat is niet meer als apart delict strafbaar. Na jarenlange discussie stemde vandaag een meerderheid... in de Eerste Kamer voor afschaffing van dit aparte artikel uit het wetboek. Vanuit Den Haag het bericht van Wilma Borgman. Het was Piet Hein Donner, oud-minister van Justitie... die vlak na de moord op Theo van Gogh in 2004... de discussie over dit artikel begon. Donner wilde het verbod niet afschaffen, hij wilde het juist nieuw leven inblazen. Het strafrechtartikel waarin smadelijke godslastering strafbaar wordt gesteld... was al jaren niet meer toegepast. En het moest maar weer uit de kast gehaald worden, vond Donner toen. Nu, bijna tien jaar later, blijkt dat de discussie die hij begon... is geëindigd met de tegenovergestelde conclusie. Want een meerderheid in de Eerste Kamer vindt... dat godsdienstige meningen niet meer bescherming hoeven dan niet-godsdienstige... Het algemeen strafbaar stellen van belediging volstaat... vindt bijvoorbeeld GroenLinks-senator Tineke Strik. Ons gaat het om het belasteren van mensen... en niet om het belasteren van een geloof. Dat laatste hoort voor onze fractie bij de vrijheid van meningsuiting... net als het belasteren van een ander geloof of van een levensovertuiging. En dus kon de voorzitter van de Eerste Kamer vandaag deze conclusie trekken. De stemming heeft als uitslag... Dat er 21 stemmen tegen zijn uitgebracht en 49 stemmen voor. Wat betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. Het wetsvoorstel aanvaard betekent dat het artikel over godslastering wordt geschrapt. Wel, met een politieke belofte, er wordt namelijk gekeken of de algemene strafbaarstelling voor belediging ook toereikend is voor mensen die zich vanwege hun godsdienst beledigd voelen. Op die manier, vindt bijvoorbeeld de PvdA in de Eerste Kamer... wordt er rekening gehouden met gevoeligheden... bij christelijke groeperingen in ons land. Voor het CDA, de ChristenUnie, de SGP... maar ook voor zeven VVD-Eerste Kamerleden... gaat deze stap te ver. Volgens ChristenUnie-senator Roel Kuiper... worden door de afschaffing wel degelijk mensen gekwetst. Voorzitter, mijn fractie heeft hoofdelijke stemming aangevraagd... omdat het laten vervallen van het verbod op godslastering niet slechts het schrappen is... Van enkele artikelen, maar een gevoelig punt raakt in onze samenleving. Het is niet normaal in het maatschappelijk verkeer elkaar tot op het diepst te krenken en mijn fractie vermag niet in te zien welke bijdrage dit schrappen levert aan het onderlinge respect, erkenning van elkaars waardigheid, een klimaat waarin we elkaar proberen vast te houden in plaats van te beschimpen. Binnen een half jaar moet duidelijk worden of het algemene artikel over belediging voldoende bescherming biedt nu smadelijke godslastering definitief uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. De bijdrage was van Wilma Borgman. Dan gaan we naar Joost Eertmans. Joost, wat is jouw stelling bij de afdeling Roeptoeter? Een twee woordelijke stelling. Dat wil zeggen in twee woorden, kan ik hem je vertellen, Bert. Uh, confronteer moordenaars, dat is mijn stelling. Ik leg uit, 13 jaar geleden werd de zoon van Martin Roos vermoord. Alan was op dat moment precies op de verkeerde, op de verkeerde plek. Maar 13 jaar lang hielden zijn moordenaars ook hun kaken op elkaar. En als voorzitter van de stichting Aard doet, spreekt bedacht Martin Roos, zijn vader dus, het idee om nabestaanden in de gevangenis hun verhaal te laten vertellen aan moordenaars. Over het leed, dat is aangericht, wat ze hebben meegemaakt enzovoort. Zijn leven is om de kop op de kop gezet. En dat helpt voor de slachtoffers. Wie weet gaat het ook helpen... voor de daders, want die worden nu in ieder geval... compleet met rust gelaten in de gevangenis... nadat de straf is uitgesproken. En daarom is mijn stelling... goed idee van Martin Roos... confronteer moordenaars. In de show heb ik Bert, psycholoog Ernst Hameling. Hij is tegen die confrontatie. En Martin Roos is ook in de show, de bedenker dus. Ja. Wordt een mooi debat. Lijkt mij, zoals het hoort in Avondspits. Dus ik roep de bellers op... Uh, om te gaan, uh, gaan meedoen. Uh, na het nieuws bent u welkom bij Avondspits. 0800 1121. Dat is de hotline 1121. Of een hekje eens erbij. Een hekje oneens erbij. Heb jij een hekje, Bert? Uh, ik, ik zeg ik elke avond... hekje roeptoeter, maar uh, misschien <laughs> is dat... in dit geval niet zo van toepassing. Nou, ik wil hem er best bij betrekken, hoor. De hekjes roept toe: er mogen ook luisterhuis, want dan komt er van alles binnen. Uh, het, is, het is, denk ik, goed om te luisteren, Bert. Dan word je misschien overtuigd in ons gesprek van de dag. Nee, nee. Zet je verstand op één. Jij Albert, Bert. Graag. Tot zo, luisterhuis. Dag. Nou. Alsjeblieft, gaat voor jou. Oh, da dankjewel. En wat is het? Een radiatorborstel. Leuk. Handig ook.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 Israël geeft humanitaire hulp aan Syrische burgers die net over de grens wonen. De Syriërs krijgen water en voedsel, waaronder babyvoeding... zei de Israëlische minister van Defensie, Jalon, bij een bezoek aan het grensgebied. Israël biedt al hulp aan Syriërs in speciaal ingerichte veldhospitalen vlakbij de grens. En de gemeente Breda wil voetbalclub NAC helpen om een deel van de geldproblemen op te lossen. Bij de gemeenteraad ligt een voorstel van het college om de stadionhuur te verlagen met 325.000 euro per jaar. De club betaalt nu ruim 1,3 miljoen euro. NAC zegt dat ze zonder steun failliet gaat. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week dinsdag. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Hier is Peter Kuipers-Bunneke. De mist die vandaag voor een groot deel van de dag in Brabant hing... Die breidt zich momenteel snel uit naar Gelderland en ook naar Noord-Limburg. Vanuit het noordwesten raakt het bovendien vannacht en vanavond verder bewolkt. In het zuiden, midden en oosten daar daalt de temperatuur naar 1 of 2 graden onder nul. Aan de kust daar blijft het kwik net boven nul. Morgen dan begint de dag bewolkt en mogelijk ook dus met mist... Vanuit het noordwesten gaat het dan vervolgens regenen... en die regen die trekt morgenochtend en middag over het land heen. In het zuidoosten dan gaat het pas helemaal aan het eind van de middag regenen... en is het grootste deel van de dag droog, maar wel bewolkt. Uh, aan het eind van de middag klaart het in het noordwesten dan alweer op. Het wordt al met al zo'n 6 tot 8 graden. Donderdag, dan is het 5 december. En de Sint die moet rekening houden met wind en regen. In het noordwesten zelfs storm, windkracht 9, misschien zelfs windkracht 10. Ook in het binnenland windkracht 6 tot 8. En tot ver in het binnenland hebben we ook kans op zware tot zeer zware windstoten. Vrijdag is het guur met winterse buien. In het weekend dan hebben we juist een heel vriendelijk weertype... met zon en een temperatuur rond de 4 graden. AWB verkeersinformatie. In het midden en zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. De files van de avondspits die lossen nu vrij snel op. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag gaat het wat langzamer. Tussen Driebergen en knopel staat 4 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft-Zuid 5 kilometer. Dat is de naastlevende ongeluk. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Gorkum, 10 kilometer. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle... tussen Afrit Epen en het Harde, 6 kilometer na een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Confronteer moordenaars. Ja, welkom in het theater van het argument waar iedere mening belangrijk is. Bel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond luisteraars. Weer schrok Nederland. Gisteren wreet wakker na... Weer een rechtelijke miskleun. Nu van het gerechtshof in Den Haag. Dat de roofmoordenaars van juwelier Ruud Stratman in Den Haag. Slechts acht en slechts tien jaar gevangenisstraf gaf. Omdat zij hun daad in jeugdige onbezonnenheid hadden gepleegd. Geen enkele rekening werd gehouden met het gruwelijke lot van Weduwe Stratman. Zij kreeg levenslang. En rechters worden inderdaad steeds strenger. Voor de slachtoffers en de nabestaanden. Daders komen iedere keer ermee weg. En daarom vind ik het idee van Martin Roos van Aandacht doet spreken zo mooi. Om de confrontatie met ze aan te gaan. In de gevangenis. Als rechters het niet doen, dan moet het maar andersom. Confronteer moordenaars. Bel 0800 1121. Welkom bij uw halfuur stellingmakerij. Tot 7 uur is dit avond spits. Bereikbaar zijn we. Er is nog één lijn vrij. 0800 1121. Kijk, in de verwerking van het extreme leed dat nabestaanden is aangedaan... staat bij velen de communicatie op nummer 1. Moordenaars hoeven zelf na de uitspraak tot aan hun vrijlating... nooit meer te praten over hun daad. Alles draait om hun resocialisatie... Um, maar bij slachtoffers overheerst nou heel vaak naast de lage straf ook het feit dat ze in de steek worden gelaten door iedereen. En daarom zeg ik: laat moordenaars voelen wat ze hebben aangericht. Misschien beteren zij hun leven wel. Reageer maar op 0800 1121. Wat vindt u van dat, dat idee? Mag ook getwitterd worden op hekje eens of hekje oneens. Zometeen Martin Roos die mag uitleggen wat hij precies van plan is. En daarna een tegenstander: Ernst Ameling, forensisch psycholoog. Ik zie vele bellers. De eerste was mevrouw Van Buren uit Naarden. Goedenavond. Goedenavond, je spreekt met mevrouw Van Buren. Ik ben het met de stelling eens. Ja. Volledig. En? Ik denk dat het heel goed is om uh, daders vaker te confronteren. En ik hoop ook van harte dat het snel wordt doorgevoerd. Ja. Dan kunnen we de het van de graaf in zijn laatste uur ook nog even... Uh, een paar flinke confrontaties meegeven. Precies. Nou, nou zou, zou, zou je dat zelf ook wensen als dat het geval zou zijn... dat je daarmee in een uh, confrontatie raakt met een moordenaar? Ik wil niet eens zeggen de moordenaar van een dierbare, maar in het algemeen? Ja, dat is natuurlijk moeilijk... Uh... Moeilijk te zeggen, ik, ik zit niet in die situatie gelukkig... Nee. maar uh, ik denk dat ieder, ieder voorzichter uh, een keuze in zou moeten mogen kunnen maken. Ja, precies. Oké, okay, mevrouw van Buren, dank u zeer. En was een hekje eens via de lijn 081121... dus eens met de stelling confronteer moordenaars. Zeer bedankt. Meneer, de Ko meneer Konings uit Kling is er niet mee eens. Goedenavond. Goedenavond dus, uh, met Konings. Ik uh, ben er niet mee eens, omdat uh, als je een straf uh, gekregen hebt... Dan zet je die uit en het is nog steeds in ons -sy systeem dat uh, na die straf dat je dan uh, je leven weer moet kunnen oppakken. Ja. Uh, van de andere kant, uh, je hebt natuurlijk uh, mensen die uh, uit emotie een uh, moord plegen. Wel op niet terecht, daar, daar heb ik het niet over. Mm. En je hebt mensen die het beroepshalve doen en ik denk dat je daar ook uh, een verschil in moet uh, maken. Degene ja. die het beroepshalve doen die zien het gewoon als werk. Dus die, die, daar bereik je ja. helemaal niks mee. Maar wat de ervaring en is... Die, ja. de, en ja, diegenen die de, de emotie doen... die hebben ja. na de hand toch uh, spijt ervan. Maar is dat niet het, de kern van de zaak? De emotie mag geen rol spelen... al nauwelijks in de rechtszaak. Gelukkig mogen de slachtoffers tegenwoordig iets uh, zeggen tegen de dader. Maar... Uh, een beetje censuur ligt er nog steeds op. Is het niet juist heel goed dat moordenaars geconfronteerd worden... met het feit wat ze hebben aangericht? Dat het ook duidelijker wordt dat ze daarmee hun leven... hopelijk gaan verbeteren. Ja, degenen die hun leven gaan verbeteren, die hebben dat puur uit emotie gedaan. Uh, en degenen die het beroepshalve doen, die gaan hun leven niet beteren. Dat is gewoon nou, wie een beroep. Weet, Maar je weet nu één ding zeker, ze worden met rust gelaten in de gevangenis. Niemand eigenlijk die, die erover praat, over bekommert, over het leed dat ze hebben berokkend, dat helpt zeker niet. Nee, maar degenen die het uit emotionele gronden doen, die... Uh... Um, die hebben, doordat ze um, de hele tijd hebben om na te denken. en dat, dat gaat heus wel uh, uh, gepaard met de nodige uh, zorgen, zeg maar. Ja. die normaal verstand hebben, hè. Ja, ja, ik snap het die, uh, die komen daar uh, vanzelf op terug. En die vinden dat zelf ook uh, um, een, een afschuwelijke daad, Omdat ze weten dat het uh, okay. uh, onterecht is. Ja, u deelt ze in twee in tweeën uh, in. Uh, ja. in hè? Feitelijk de, de, ja. de emotionele moordenaars en de, en de rationele. En die zijn nauwelijks te helpen, denkt u. Ja, meneer konings. Nee, nee die, ja. die doen dat. Zeer bedankt voor uw reactie hoor. Op 0800 1121. en een hekje eens komt binnen van Hendrik Koelenwijn. Uh, heel kort maar krachtig. En Barend zegt mij, ik heb een documentaire gezien over confrontatie in de gevangenis in de VS. Gangmembers kwamen tot inkeer. Kijk, die heeft dat in Amerika afgekeken. 0,811, 21, zei ik dus. Maar er komt gelukkig voldoende binnen. Uh, ik kijk nog eens naar zijn bellen voordat ik naar de bedenker van het plan ga. Uh, meneer Verest, is er ook bij uit Den Helder? Ja, meneer. Ik ben het 300% met u eens en ik zal u ook drie dingen zeggen waarom. Ten eerste, uh, die weduwe of het slag... ik, ik stel me altijd probeer me voor te stellen in hun situatie. Oh. Als mij zoiets overkomen was, met mijn dan zou ik dat te degen doen, waardoor ik waarschijnlijk het gebeuren uh, beter kan verwerken. Hè? Dat, ja. Omdat ik met die man gesproken heb. Daarnaast, dat weten we niet zeker, maar dat uh, de moordenaar, hoelang die ook zit, uh, daarmee geconfronteerd is en daarover na gaat denken. Ja. Bovendien, dat is de derde kans. Maar ik, ik stel me voor dat mij dat zou overkomen. Heb je uh, uh, uh, uh, uh, de kans dat uh, uh, als ik dan mijn geliefde kwijt... ben, ja, ja. in dat gesprek ontdekt dat die man, nou misschien niet direct... maar dat kan zeggen als jij ja. mij nog een keer wil zien in die tijd... In je, ja. dat je misschien kan helpen... Dat werkt dan nog eens extra. Extra. Ja, allemaal drie goede redenen meneer Van Rest wat mij betreft. Dank u zeer. En het bruggetje snel gemaakt naar helaas kunnen we zeggen wel een ervaringsdeskundige. Zijn zoon werd vermoord, Alan, in 2000. Uh, dat is dus 13 jaar geleden. De ene moordenaar is vrij, de andere zit nog steeds vast. Maar zegt niets over waarom er en ook vooral wat er is gebeurd en dat steekt, dat steekt nog steeds. Martin Roos, goedenavond. Goedenavond. Martin, je bent voorzitter onder andere van de Stichting Aandacht Doet Spreken. Dat is een, een, een vereniging van lotgenoten. Lotsgenoten, lotgenoten, lotgenoten bijeenkomsten. Ja, dat ja, organiseren wij. Dat en ik al. ben eh, geen voorzitter meer. Ik ben een secretaris. Oh, excuse, dat, is, dat is een, ja, dat geef je. een handicap. Dat is, dat is routine. Dat is routine, zo gewend als ja, ja, ja, ja. ik. Maar ik, ik nou goed. Martin, ik heb het verteld. Je hebt dat idee bedacht. Dat stond in de krant vandaag. Ik sta er van harte achter. Vele bellen, trouwens ook. Leg even uit wat je precies beoogt. Uh, wij willen met een, een groep nabestaanden... het is vanuit de, de, de lotgenotengroep... aandacht te spreken... Uh, ontstaan natuurlijk... omdat wij op lotgenotenbijeenkomsten... waar vele nabestaanden zijn... over dit soort dingen allemaal praten. Over ons eigen shit. Uh, daarom zijn wij als lotgenotengroep actief. Ja. En uit de groep is het idee ontstaan. En uh, wij denken... dat we met het vertellen van onze verhalen... Ik zeg dat bijvoorbeeld bij... niet iedereen kan het en niet iedereen wil het... Mm. Uh, dat het ten eerste is voor onszelf en voor onze lotgenoten... de verhalen naar buiten brengen... en zeer zeker bij degenen die ons dat aan hebben gedaan. Ja. Uh, mocht dit helemaal straks uh, groen licht krijgen... dan hopen we ook dat ze meewerken dat deze mensen... dit soort mensen verplicht zijn daar naar te luisteren. Precies, door justitie? Ja, ja. Uh, ja dat justitie ze daartoe verplicht. Want ja. het, is, het huidige systeem is zo... je pleegt een misdrijf, uh, je wordt gepakt... Uh, je wordt daarvoor berecht en je wordt daarvoor veroordeeld. En daarna begint direct al uh, gedacht te worden aan de terugkeer van die Precies. dader in de maatschappij. Ja, het dat ja, jullie... mooie woord, re socialisatie, van alles in ja, en de één. Slachtoffer... En daar staan er ook, ja, er staan regels beschreven dat de daders niet geconfronteerd moeten worden met hetgeen ze gedaan hebben, want ze moeten van Verder. de toekomst gaan werken. Ja, ja. Uh, zo kan je iemand niet straffen. Je kan nooit iemand straffen voor een, uh, een misdrijf... of iets wat hij gedaan heeft. En uh, je blijft hem niet herinneren op hetgeen ja, wat hij gedaan dat, heeft, dat en aangericht heeft. Dat is heel krom. Nou, is, nou ja. even Martin, want jij wil confrontatie... Ja. Wil jij confrontatie tussen zeg maar, de moordenaar van jouw zoon... dat een rechtstreeks confrontatie is met de dader van jouw zoon... zoon of gaat het meer Nee, nee, nee. Juist nee, nee, niet? Nee, nee, nee. Dat, is, uh, absoluut, uh, dat hebben meerdere in onze groep die dat... Uh, ja, bij voorbaat al te kennen hebben gegeven dat we dat, dat absoluut is, niet willen. Omdat het te gevoelig, dat ligt gewoon te gevoelig. dat reed allerlei wonden open. Ja, ja dat, uh, daar kan je een hele lange discussie over voeren. En daar zal je voor- en tegenstanders van hebben. En ja. uh, in het artikel las ik ook een reactie van iemand van uh, de wraakgevoelens van nabestaanden om dan te gaan voeteren. Nou, ja. daar heeft hij deels gelijk in, uh, maar wij willen dat niet. Maar hij heeft wel gelijk als hij zegt dat die mogelijkheid er is. Ja, denk jij Martin? Zeggen... Ja. ja, sorry, ja, daarom. daarom. Ja, Daarom zeggen wij: uh, Wij willen niet uh, dit soort uh, vertellingen gaan doen. Onze ervaringen niet gaan delen. Uh, uh, met de mensen die onze dieren hebben. Nee, waren. precies. Denk je dat dit, Martin, iets verandert aan het gedrag van moordenaars? Want ik kan me heel goed voorstellen dat het oplucht. als jullie zelf dat verhaal kunnen vertellen in, in de gevangenis. Die het, die het willen. Maar zou het ja. moordenaars kunnen veranderen? Er was een, een beller daar vrij sceptisch over net. Ja, ja, ja, dat heb ik gehoord net, ja. Nou. Uh, ik denk eigenlijk hetzelfde. Die ene meneer die zei over je hebt dan... Uh, ja, jullie noemden dat woorden van emotionele moordenaars en beroepsmoordenaars. Had hij het ja, zoiets. Over. Ja, uh, ja uh, ik gebruik dan niet woorden. Ik zeg zo, je hebt figuren uh, die zoiets doen. Uh, ten eerste, uh, ja, die doen dat misschien in een opwelling. Uh, mm. Die zijn misschien zo kwaad gemaakt of zo. Uh, ja. Uh, ik zal dat nooit goedkeuren, maar ik, kan, uh, ik heb daar een voorstelling bij. Dat het, uh, ja. niet een, als het niet opzettelijk is gebeurd en dan toch... Ja, maar nou, het, kan, het ja, ik niet sluit anders. niet uit dat mensen zo rationeel een moord gepleegd hebben... dat ze ook niet met een confrontatie met een, met een nabestaande... daar uh, ook maar enig... Uh, ja, dat, ze, dat het ze Siberisch koud laat. Dat kan, dat kan natuurlijk. Um, nou, die zijn, er, die zijn er. Dat weten we ook al zeker. Dat hebben ja. we bij voorbaat. We hebben okay. een, een hele lijst bestudeerd. Er zijn echt uh, figuren tussen. Precies. De, ja. Maar Martin, nog, uh, ja, ja, nog, ja, nog ja. één laatste vraag, want, ik wou de, want er zijn ook bellers, ook een gevangenen komt binnen ja, die het niet ja, meer Ga ja, Ik ga ja, jou ja, ook naar ja, laten ja, luisteren. Martin, uh, laatste vraag, zijn er veel belletjes binnen al bij jullie, bij ADS, die van, van nabestaanden die mee willen doen aan jouw project? Ja, wij hebben er, voor we dit naar buiten hebben gebracht, hadden we er al twaalf op papier staan. En er zijn er inmiddels zijn er nog zes gevolgd. Kijk, dat gaat al snel naar één dag. Oké, okay, Martin Roos, ja. blijf luisteren als je wil, want het gaat allemaal over jouw idee. Uh, u luistert uh, naar Martin Roos van de Stichting Aandacht doet Spreken. En hij zegt confronteer moordenaars in de gevangenis met nabestaanden. Uh, 0800 1121 is het nummer om te bellen om te reageren of een hekje eens, een hekje oneens. Hij noemt zich PS, hij komt uit Rotterdam binnen op lijn 1. is een ex-gevangene die dus anoniem wil blijven. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van het idee van Martin Roos? Ja, u, u gebruikt het woord moordenaars, maar vaak is het zo dat als er een, een delict wordt gepleegd uh, in een situatie waar stress ontstaat of andere zaken, dat het niet de bedoeling is geweest, in alle gevallen bijna, en ik praat uit uh, ervaringsdeskundigheid zou ik maar zeggen, ja, ja. Uh, dat mensen uh, niet de bedoeling hebben, ik ga vanuit huis... en ik ga die meneer doodschieten. Of mevrouw, of nou, wat ook. Dat, dat is het niet. Maar moordenaars, dus... over het algemeen zijn moordenaars... Uh, veroordeeld omdat ze met voorbedachte raden... zoals het zo mooi heet, uh, hebben gehandeld. Nou, in dit geval, uh, wat u bedoelde, met, met, met juwelier of andere mensen, weet je ja, die, die die gaan met die een wapen toch, gaan. Niet, die gaan toch niet voor zitten klaarspelen. Ik bedoel, wat, wat denkt u? Die gaan met een wapen een, een overval plegen op... Dan is de kans dat je daarbij ja, inderdaad... Maar niet met de bedoeling, wel om iemand onder druk te nou ja, zetten... Maar niet met de bedoeling om iemand Dat zullen we nooit weten. Dat weten we niet. Maar in ieder geval... Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is niet bewezen. Dat ik nee, ben ik niet dat is maar, niet bewezen. Dus, dus, dat, en dan vind ik, dan ben je een moordenaar. Ja. Nu is dus kennelijk op een, een of andere manier iets gebeurd... Een soort kortsluiting of wat dan is. Er is iets gebeurd, waardoor er dus uiteindelijk toch uh, iets heel ernstigs is gebeurd. Heb jij zoiets en, gedaan met PS? Heb jij, dus, heb jij iemand nee, om, om nee, zeep geholpen? Nee, nee, nee. nee niet, niet, niet in de hoedanigheid. Wel uh, een keertje een, uh, even een betrokkenheid gehad, zeg maar. Mm -hmm. Daarbij, waarbij ik dus mensen ontmoet heb die in zo'nzelfde situatie zaten. Okay. En het is niet zo dat... Uh, ja, het is naar een huis van bewaring, dan ga je naar een gevangenis... dan ga je naar allerlei andere instanties. Maar en wat zou je, je er mis zijn, PS? Re... Ik... Ja. Maar wat zou er dan mis ja. zijn met de confrontatie? Nou, de confrontatie lost in dit geval helemaal niets op. Waarom niet? Want in 99 van de honderd keer wat ik heb meegemaakt... is er niemand trots op hetgene wat hij heeft gedaan. Nee, daarom Iedereen Nee, ja, is... spijt ervan. Nou, daarom. En, nee, en en, en, negen, en en bijna iedereen die ik, die, die ik in zo zeg maar heb gekend en, en, en dergelijke... die er bij de pastoor of bij de, de kerk of, of, of op andere ja. dingen. En, en er is maar... dus echt niemand die zegt van... ik, ik ben trots op hetgene wat ik nee, gedaan maar, heb. Nee, dat is het punt niet. niet. Het gaat om dat je laat zien, ook dus, aan die, slachtoffers... De confrontatie hoeft niet. Nee, nee die confrontatie jou niet? hoeft niet. Nee. nee. Nee, maar die confrontatie hoeft niet. Wel voor het, het gesprek met natuurlijk voor de anderen. Dat is een andere dat manier. Dat snappen we, ja. Maar niet om hem te bekeren. Dat hij okay. weet dat hij het nooit meer hoeft te doen. PS, ik dank je zeer uit Rotterdam. Want ik wil verder, daar komt veel binnen. Dat is mooi. En Mika, Michael Dickman bijvoorbeeld. Uit Hilversum. Ja, hallo. Hoi. Hallo Joost. Nou, ik ben het helemaal volkomen eens. Uh, ik vind het ontzettend goed. Uh, ik vind uh, dat de slachtoffers, die blijven de rest van hun leven geconsulteerd, daar blijven mee blijven. Ja. Um, nou, bovendien hebben we in Nederland ook nog de cultuur dat je automatisch een derde van je straf verminderd krijgt. Absoluut. Waar ik het volkomen oneens mee ben. Ja. Want ik vind dat je dat moet wijzen. Ik ben voor minimale straffen, maar dat is een hele andere discussie. Ja. Dus uh, uh, ik vind gewoon, uh, blijf het consulteren, ik vind het gewoon goed. Ja. Als ik die verhalen hoor van die jongens die, die uh, juwelier strafvermindering hebben gekregen, dan denk ik ja... Van gisteren onvoorstelbaar. Ja. En uh, die krijgen dezelfde straf als iemand die vandaag veroordeeld wordt voor een, een, een vermogensdelict. Ja. Uh, ook voor zes jaar. En dan denk ik, we zijn voorkomen los. Het is dus ongelooflijk. Helemaal goed. Ja. En, en een derde strafvermindering. Nou, ik kan het een keer over de radio zeggen. Ongelooflijk dat we dat toelaten in Nederland. Gewoon minimaal automatisch, automatisch. En als, het, is het, ook, en als ja. het nog erger is wat je hebt uh, bewust gedaan. dan krijg je daar iets bovenop. En daar mag je de een derde over geven. Uh, en, en, en ja. En, ja. Michael, wij, de ja, wij delen volgens mij een heleboel. Ja, dankjewel. Ja, heel, heel veel. Oké, okay, Michael. Heel veel. Dankjewel, Michael Dikman uit Hilversum. Ja, dat zou je die 1 derde strafkort die kan je bijvoorbeeld eens een keer gaan koppelen... aan zo'n gesprek, confrontatie met, met, je, met je nabestaan met slachtoffers. Het zou niet eens zo gek zijn voor justitie. Ik ga gauw naar Ernst Ameling, forensisch psycholoog. Goedenavond, Ernst. Hi. Hallo. Ja, hoe sta je tegenover het idee als psycholoog? Uh, het idee van Martin Roos, confrontatie met moordenaars? Uh, nou, nou niet, niet, niet. ik sta niet direct te juichen. Oh. Um, ja, maar, maar ik sta er ook niet afwijzend tegenover. Nee. Want um, ja, er zitten nogal wat uh, haken en ogen aan. Ik wel, bedoel, ja. uh, als je een, um, ja, een, een, een, een, een echte psychopaat die, die, die, die wel overwogen... En, en, en uh, van alles heeft gedaan um, om aan meer geld te komen of van wat dan ook. Ja. En die um, wordt bezocht door de nabestaanden of door het slachtoffer zelf. Of, uh, hè? Ja. Dan, um, dan word je welwillend te, te woord gestaan. hoor. Doen, dan, dan, maar nou, psychopaten weet... horen volgens mij in een vws in kliniek thuis niet echt in de gevangenis toch? Als het goed is. En... Een, een, een, nou, psycho. een psychopaat, die, eh, daar is zelfs een contra-indicatie voor, voor de TBS. Want die, die, die zijn er als eerste weer uit, want die gedragen zich wel. Ja, die zijn, te slim, die zijn weer te slim voor een psychiater, zeg, zeg, zeg je eigenlijk. Nou, dat... nee, die, die, die passen zich uh, keurig aan. En die zullen hmm. ook heel erg. Die zullen tegen zo'n slachtoffer zeggen van. Ja. Uh, nou, dus, uh... ja, dat is een categorie waar ik misschien wel mee in kan gaan. Moet ik zeggen, ernstig, dat, dat ja. zou kunnen. Alleen het gaat ja. om de gros van de moordenaars die toch bewust en wel overwogen die daad hebben gepleegd. De Volkert van de G, zeg maar, van deze wereld. Ja. Um, daar zou ik trouwens, dat zou ik wel heel graag zien als zo iemand, ook zo'n Volkert van de G, inderdaad eens wordt geconfronteerd met een Simon Fortuyn of een Martin Fortuyn. Van joh, weet je hoe je ons leven om omver hebt geholpen? Ja, nou, um, ik, ik ken Volkert van de G niet, maar als die een psychopathische structuur heeft, wat ik niet weet, dan, uh, want hij is niet uh, in tot TBS, uh, nee, nee. Uh, dan, uh, dan krijg je waarschijnlijk een, uh, een, een uh, keurig verhaal en dan, ja. uh, en, dan zegt hij, nou, nou ja, natuurlijk heb ik er spijt van, maar hij meent er helemaal niets van. Dus... Uh, uh, nou ja, dat goed, gaat ook niet zozeer eens, maar eens of het niet eens. Ja, dat noemen in Nederland. Ik ja. snap ernst Ameling, dat je zegt, dat, dat, dat weet je nooit wat iemand ervan meent. Dat vind ik ook altijd lastiger, deze ja. gasten uit Den Haag ja. hebben ook strafvermindering gekregen, omdat ze spijt hadden betuigd. Nou ja, wat is oprecht? Kun je nog vragen als je met pistolen, en bivakmuts en juwelierszaak binnenloopt? Maar ja. prima, dat is één. Maar het tweede is, inderdaad gaat het ook om het leed van de slachtoffers, die hun verhaal kunnen doen, die inderdaad ja. in de ogen kunnen kijken Zeker. van zo'n moordenaar. Zeker. En dat, dat, dat helpt ja. hen hun hart te luchten. Zeker, Zeker, terecht of ten onrechte de, de, de, de, de, de, de, de slachtoffer of de nabestaanden kunnen het gevoel krijgen dat ze zijn begrepen, dat ze een verhaal kwijt hebben ja. gekund, of dat nou terecht of ten onrechte is, daar kun je aan afblijven, maar daar kun je over een vermenig verschillen bedoel ik, maar um, er is wel een groep die, die, die een, een, een, een moord hebben gepleegd of, of, of, of, of iets wat daar in de buurt komt die daar oprecht spijt van hebben. Hoor. Ja. Die, die, die gelukkig zijn die er ook. Ja. Uh, en, en daarvoor is het zowel voor de dader als het slachtoffer... nuttig om te beseffen dat er een persoon zit... Achter de dader met, met z'n allen. Nou ja, dat, dat, blijkt dan, en, dat blijkt dan. Ja. Dat blijkt dan. Misschien is ja. het een goed idee ernst om een psycholoog erbij te zetten. in, dat, in die confrontatie. Oh, oh, zeker. Ja. Zeker. Nou ja, een psycholoog, of een, in ieder geval een mediator. Of in ieder geval iemand, iemand met... die deskundig is. Precies. En die hè? daartussen gaat zitten. Ja. Want omdat nou onvoorbereid. Dat wordt misschien een cru-gesprek, zegt u eigenlijk, zeg je Ernst. Nah, dat... ja precies, dat, dat, dat, dat moet je niet doen, dat okay. moet je ook niet willen. Oké, okay, Ernst ja. Ameling, ik bedank je zeer, want ik wil even naar de laatste bellers toe die ons bereiken. Dank je wel, forensisch psycholoog Ameling. Eh, want ik zie, ik zie genoeg binnenkomen, ook op de Twitters, Dat is mooi. Rachid komt uit Rotterdam met een mening, goedenavond. Hele nee, goedenavond, ja. Rachid. Hey. Vertel. Rachid. Uh, Um, wat ik me afvraag. Ja. Dus je hoort iedereen spreken over het. Uh, je niet eens is met de rechtspraak hier in Nederland. Dat het heel mild is. waarin zegt dat de rechtspraak is niet goed is, niet. Nee. Maar ik heb een oplossing. Je moet gewoon. de criminelen moeten gewoon harder aanpakken. Ja, dat, nee, maar dat, dat is dus weer een ander verhaal. Maar ben je het eens met confrontatie? Daar gaat het eigenlijk om vanavond, hè? de confrontatie tussen moordenaar en nabestaande. Ja, dat, dat, dat, dat is geen net. Die dag het niet van in. Ik gewoon een criminele een aanpak, zoals ze het niet meer doen. Dat, oké. Dat okay. is de confrontatie die uh, zoekt. Maar ja, dan hebben we, we hebben een sterke wetgeving. Dat lijn is een beetje slecht, moet ik zeggen. We hebben een sterke wetgeving. Het zijn vaak de rechters die er soft mee omgaan. Meneer Scherlings uit Teilingen. Goedenavond. Ja, goedenavond. goedenavond. Confrontatie lijkt mij goed, inderdaad. Ik ben voorzichtig van als een psychopaat betreft. Die kan of het kan meespelen of gewoon schof worden. En het is niet de bedoeling dat de slachtoffer met een extra trauma de ruimte verlaat. Nee. Maar ik denk dat het een goede confrontatie vooral is... als bijvoorbeeld een slachtoffer kan meebeslissen over de straf. Dat is een ja? goede confrontatie. Goed punt. Goed punt. Goede confrontaties zou ook zijn als er nou toch langer gestraft wordt. Want deze tegenmoordenaar is een goed stratman, die dus de, de, de, de, de weduwe of het slachtoffer, het stratman, de vrouw... Ja. levenslang geven, Precies. de kinderen de vader afneemt... de, de, de, de zaak feite hè. Van Alles de... is vernield voor haar en haar Alles kinderen. Tuurlijk. Ja. Dus De, de intentie van die, van die mannen maakt mij niet meer uit. Nee. In Nederland is het zo dat straf vooral is bedoeld om de dader te helpen. Ook in feite confrontatie moet ook weer dus ja. misschien bij de dader brouwbekken. Maar goed, het is vooral ook vooral genoeg doen voor het slachtoffer, maar dat mag niet. Want dat riekt naar vergelding en dat mag in Nederland niet. Nee, nog steeds is dat af, af geweest, wordt afgewezen door de magistratuur, dat, dat is zeker. Meneer Scherlings, dank je wel, want John Paul is er niet mee eens uit hoek van Holland. John? Ja, goeiedag. Weer Dat klopt. Vertel. Oh, um, ja, met John Paul. Um, ik ben het er uh, niet mee eens. Omdat, uh, kijk, we werd net onderscheid gemaakt in de uitzending over emotionele en uh, andere soort uh, uh, daders. Nee. Nou is een emotionele uh, moord en een kiempassionnel. Dat heeft ermee te maken dat mensen soms al tijden jarenlang zelf geterst zijn hè, en slachtoffer zijn. Ja, dat, en dan ben je dus als nabestaande van een vermoorden, ben je dus ook eigenlijk levenslang een slachtoffer. En dan nou kan ik me voorstellen, ook al is het niet je eerste intentie, dat op het moment dat je met zo'n dader gaat praten over het gebeuren, dat er dan bij jezelf dus iets ontstaat. Uh, Staat, ...waardoor je dus tot een passioneel vervalt. En dan, ja. Ja, dan zou ik in mijn geval in ieder geval wel kunnen voorstellen. En dan, ja, dan heb je... Ja, dat is goed gezegd, persoon, uh, John. Maar het punt is van Martin ja. Roos dat hij zegt... ...dat moet juist een confrontatie niet tussen de dader met zijn zeg maar, nabestaanden... ...als ik het zo mag uitdrukken. Maar ja. juist dat ja. je die uit elkaar haalt. Dat je dus algemeen een, een nabestaande met een moordenaar... Hè, ...dat ze niet de zaak zelf, maar wel in al het algemeen elkaar uh, kunnen zien en spreken. Dat is het idee Dave, achter uh, het voorstel. Ja, maar dat wordt van dus de nabestaanden van het ene geval een soort maatschappelijk werken of hoe je het wil noemen. Nou ja, die hebben daar behoefte of een aan, hè? Ja, die hebben dat daar zeer. Heeft, die, nou. Die willen dat. Nou, je hebt behoefte om daar met, uh, om daar met andere vertrouwden uh, over te praten. Met vertrouwelingen. Nee, maar nee, nee, niet die... met iemand die uit de... Nee, in de ja. gevangenis. Hè? Daar zijn nu zes aanmeldingen. Ja. aanmeldingen. Oké, okay. meneer Jean-Paul, want we dat zitten begint, aan de tijd. mijzelf ja. zou het niet zijn. Niet zijn, oké. Okay. Ik geen maatschappelijk werk te zijn voor een ander. <laughs> Jean-Paul, bedankt hè, voor je belletje uit Hoek van Holland. We zijn al bijna door de tijd heen. Lodewijk Hof zegt nog eens en oneens. Ze moet van de slachtoffers afhangen en hun behoefte herhaling moet je, moet je uh, voorkomen. En Hendrik Koeleman, die zegt, uh, dominee Bottenblijt, erachter doet het... ...al jaren bij de moordenaar van zijn broer... ...en zegt met verrukte daar een hekje eens bij. Er komt nog van alles binnen. Maarten van Zandvoort ook hekje eens, Mark Huijgen... ...en Timen Willems ook eens. We zijn er door. Uw dagelijkse portie stellingmakerij... ...van deze avond zit erop. Eh, straks het programma Kunststof. Daarin cartoonist van de Groene Amsterdammer... ...Martin Simek. Vannacht zijn onze vrienden van de nacht te horen op deze vrijzender zender met de programma's nog steeds wakker. En nu al wakker. Vanaf twee uur geven zij een terugblik op de dag. En het laatste nieuws over de dag van morgen. Twee uur dus op Radio 1 vannacht. De morgenochtend WNL op televisie met vandaag de dag vanaf zeven uur. Volgens op Twitter. Aperstaartje avondspits WNL. Morgen is het woensdag. Dan zijn we weer met een nieuwe. Tot dan. Dag. Politiek. Ik ben volledig verantwoordelijk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 Nu met aangenaam klassiek cadeaukaart te waarde van 5 euro. Aangenaam klassiek. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. Dit is Radio 1.